6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Pleidooi FNV voor deeltijdpensioen. Bram Moscovic hoopt op mild oordeel Tuchtcollege... en oud IVD'er tocht de cel in voor lekker staatsgeheimen. De FNV pleit voor de invoering van deeltijdpensioen... om de hoge werkloosheid te bestrijden. De vakcentrale noemt dat een van de manieren... om het beschikbare werk te verdelen... waarbij ouderen plaats maken voor jongeren. De pleidooi voor deeltijdpensioen wil de FNV op tafel leggen bij het komende overleg tussen bonden, werkgevers en kabinet over een sociaal akkoord. Een andere eis die mogelijk op tafel komt, is dat er niet wordt getornd aan de hoogte en duur van de WW. Verder zal de FNV zich mogelijk verzetten tegen een nullijn voor de lonen. Eerder vandaag bleek dat de werkloosheid fors is gestegen. 7,5% van de beroepsbevolking zit zonder werk. Minister Ascher noemde in een reactie de toekomst niet rooskleurig. Advocaat Bram Moskowitz heeft het Hof van Discipline... dringend verzocht om hem niet voor het leven te schrappen als advocaat. In een emotioneel slotwoord sprak Moskowitz de hoop uit... dat hij zijn werk kan blijven uitoefenen. Moskowitz stond vandaag terecht voor het hoogste tuchtcollege... van over advocaten. De uitspraak is op 22 april. Moskowitz werd in oktober uit zijn ambt gezet. De tuchtrechter zei toen dat hij het aanzien van de advocatuur had geschaad, omdat hij afspraken met cliënten niet nakwam... en zijn boekhouding niet op orde had... Ook nam Moskowitz regelmatig grote sommen contant geld aan... zonder dat bij de deken te melden. Hij gaf eerder vandaag toe dat hij tekort is geschoten... in het uitoefenen van zijn vak. Twee oud-medewerkers van de AIVD zijn in hoge beroep alsnog veroordeeld... voor het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Ze kregen zelfstraffen van 16 en 8 maanden. In 2010 waren de twee nog vrijgesproken. Volgens de rechter hebben de oud-IVD'ers vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan een journalisten van de Telegraaf. Dat bleek onder meer uit telefoontaps. Eerder zei de rechtbank dat het verkregen bewijsmateriaal onrechtmatig was, omdat de inzet van een telefoontap op een journalist buiten proportie is. Het Hof stelt nu dat de bewijslast wel rechtmatig is verkregen. De Europese Commissie daagt Nederland voor de rechten... voor het discrimineren van gepensioneerden in het buitenland. Nederlandse ouderen die in het buitenland wonen... krijgen geen aanvulling op de AOW, terwijl mensen in Nederland die wel krijgen. Het gaat om enkele tientallen euro's per maand. De commissie zegt dat hierover veel klachten van burgers komen. Volgens Brussel zijn de Nederlandse regels in strijd met het Europese recht. Het ministerie van Sociale Zaken zegt al op zoek te zijn naar alternatieven.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 Pistorius staat in Pretoria terecht voor de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Pistorius wil op borgtocht vrijkomen. De rechter moet daar nog over besluiten. Bij de zware explosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus... zijn meer dan 50 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook zeker 200 gewonden. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat er meer dan 60 doden zijn. Een autobom ontplofte bij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Volgens de regering is de aanslag het werk van terroristen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 welke straf ze krijgen, wordt later vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... heeft in Diemen vijf neushoornhorens in beslag genomen. Volgens de NVWA kwamen ze van een man en een vrouw uit Almere... die ze te koop hadden aangeboden. De horens zouden 125.000 euro waard zijn. De man en de vrouw zijn aangehouden. Vooral in Aziatische landen is er veel vraag... naar de horens van de neushoorn. Ze worden daar onder meer gebruikt voor middelen... die de potentie zouden verhogen.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 Het weer vannacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen blijft het vrij koud wintermeer met een aanhoudend graden wind. Zon en bewolking wisselen elkaar af, het blijft vrijwel veel droog. In het weekend wordt de kans op sneeuw groter. Aan WB Verkeersinformatie. De avondspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat 85 kilometer file. En de meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Groot probleem op de A10, de ring Amsterdam-West, richting Zaanstad. De weg is dicht tussen Westport en Knopend Koenplein vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer richting Zaandam kan het beste omrijden via de ring Zuid- en Oost via de Zeeburgtunnel. Maar daar staan ook langere files, onder meer tussen Westport en Rai 7 kilometer. Een aanreding op de A12, Utrecht richting Den Haag... tussen Bodengave en het Gouwe Aquaduct, 6 kilometer. De rechte reishop is dicht. Drukte nog steeds op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen de knoop de Ketelplein en Terbrechtseplein, 6 kilometer. En een aanreding op de N31, Leeuwarden richting Drachten... tussen Garijp en Drachten, 2 kilometer. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond, Het laatste half uur van deze uitzending. We geven de eerste woorden aan Bram Moskowitsch. Ik zal u misschien niet belangrijk vinden, maar het is nou eenmaal mijn laatste woord. Wellicht als advocaat zelfs, bedenk ik me net. En dat bedenken wij ons ook, de strafpleiter vecht voor zijn leven. Aan het eind van de dag stellen wij dus de vraag, leeft hij nog? Hij zou moeten afwachten. Mijn lot is in uw handen. Zo eindigde advocaat Bram Moscoviets vandaag zijn pleidooi... om niet voor het leven te worden geschorst. Moscoviets stond vandaag terecht voor het Hof van Discipline in Den Bosch... omdat hij in oktober van het afgelopen jaar uit zijn ambt is gezet. Matthijs van der Viel, jij volgt deze zaak echt op de voeten. En we hoorden hier eerder vandaag berichten dat hij bijna nederig bezig was. Dat hij bijna aan het smeken was voor een laatste kans om zijn baan te behouden. Was alle bravoer zoals we die kennen van Moscoviets verdwenen? Ja en nee. Soms leek hij bijna onderdanig... zoals hij daar op het puntje van zijn stoel zat voor dat Hof van Discipline. Echt uh, aan het proberen om uh, de leden daarvan in te pakken. Charmant, zoals je hem kent. Grapjes makend, uh, complimenten gevend. Echt uh, en het beste doen uh, om zich uh, van zijn beste kant te laten zien. En ook echt ja, bijna onderdanig aan dat Hof. Maar tegelijkertijd uh, zat hij ook vaak uh, gedraaid met zijn rug... half gedraaid naar dat Hof uh, ook weer te knipogen naar mensen... op de publieke tribune met dames daar te flirten. Dat was toch weer een hele andere Bro Moscovits. Wat dat betreft twee kanten die we vandaag zagen van hem. Dat, dat wat betreft de houding. Wat, wat viel je dan op aan zijn verdediging? Wat voor verhaal wilde hij het hof overleggen? Nou, het viel me vooral ook op dat er vooral op het einde ook genoeg weer dramatiek in het verhaal kwam in zijn verdediging... en het verhaal van zijn eigen advocaat, Gabriel Meijers... die niet nala, naliet om te vertellen wat voor een staat van dienst Moscovits heeft... met zijn 27-jarige eh, carrière, 27 carrière als strafpleiter. Een man die rechtsgeschiedenis heeft geschreven, zei de advocaat. Een kantoor Moscovits op de Herengracht dat zoveel mensen heeft opgeleid... dat toonaangevend is hoe belangrijk dat is. Bram Moscovits als symbool voor de advocatuur, dat mag toch niet... Verloren gaan. Werd ook meteen eigenlijk bewezen, die, die rol van Moscovici. Het was een heel mooi moment na de zitting. Toen er wat bezoekers van de rechtbank hier in Den Bosch, die helemaal niks met deze zaak te maken hadden, gewoon publiek op de foto wilde met Moskovits, want hij was daar in levende lijf... en ze wilden zo graag met hem op de foto. Dat, dat laat dan ook meteen weer zien, zijn bekendheid... en dramatiek in zijn eigen verhaal. Hij zei, ik zou nog liever mijn tong afbijten... dan hier toe te geven dat ik mijn cliënten verkeerd heb bijgestaan. Op alle punten gaf hij toe hè, dat hij fouten had gemaakt. Al die punten waar we het over gehad hebben. Contante betalingen, jaarrekeningen, studiepunten, noem maar op. Maar op dat punt dat hij zijn cliënten niet goed zou bij, had bijgestaan... dat weigerde hij... Te toe te geven. Dat is niet zo, zegt hij. Ja, wat me toch blijft hangen is wat je beschrijft... Bram Moscovic, die zichzelf ziet als symbool van de advocatuur. Hij staat wel voor, voor een tuchtcommissie. Uh, uh, is dat eigenlijk van belang dan, hoe hij zich opstelt op zo'n dag als vandaag? Nou ja, iedere andere aanpak had averechts gewerkt. Hè. De vorige keer kwam hij niet opdagen, werd hem kwalijk genomen. En uh, hier moest hij wel. Dit was echt zijn enige keuze om op deze manier hierin te gaan. En het gaat uiteindelijk toch ook om vertrouwen. Hè. Kijk, dat Hof van Discipline zal... Uh, moeten bepalen, uh, is er genoeg vertrouwen dat inderdaad Bram Moskovic zijn leven aan het beteren is? Dat hij die punten van verbetering die hij belooft, dat hij dat ook zal waarmaken. En uh, het is niet alleen maar kijken naar wat is er in het verleden uh, fout gegaan. Het is vooral nu de vraag, geven we hem een kans om inderdaad zijn leven te beteren? geloven we hem als hij zegt dat hij het allemaal anders beter gaat doen? En wat dat betreft ja, zal de emotie toch wel een beetje een rol spelen. De vraag of hij dat vertrouwen kan wekken bij die ja, maar achter die emoties schuilt natuurlijk de feiten, de feiten van vandaag, de feiten uit het verleden. Is dit in jouw optiek een moeilijke keuze voor het Hof van Discipline? Ja, ja, absoluut. Ik, ik hoorde ook achteraf in de wandelgangen mensen... die zeiden van ook advocaat, zeiden van, nou, ik ben blij dat ik niet achter die tafel zat. Hè. Uh, vooraf leek het allemaal, uh, uh, gedaan zaak zaak met Moskovits, al die fouten... dat vernietigende oordeel van uh, de Raad van Discipline. En als je hem vandaag zo hoorde, echt vechten voor zijn carrière... ja, dan ben je toch wel weer geneigd om hem nog een kans te geven als buitenstaander... als je daar zo naar luistert. Dat is een ontzettend moeilijk dilemma... Uh, Geloof je hem als hij zegt het wordt allemaal beter? Of ga je af op de feiten uit het verleden wat er allemaal fout is gegaan? Eh, ik hoorde verschillende commentaren achteraf. Mensen die zeiden van ja, het gaat wel beter. Anderen die zeiden eh, hij heeft de klaroenstoot, zoals een advocaat het noemde, gehoord. Hij is wakker geschud, maar het is wel te laat. Wanneer is de uitspraak? 22 april, dan hoort hij het. En dan is het de vraag, krijgt hij nog die laatste kans? Komt hij er met een schorsing vanaf? Dat zou betekenen dat hij mag doorwerken, wel streng gecontroleerd... als het een voorwaardelijke schorsing is... of is het echt het einde van zijn carrière? Matthijs van der Wiel vanuit Den bos, dank wel. 592.000 werklozen. Zoveel waren het er in jaren niet. En vooral onder de jeugd is de werkloosheid enorm. Het is reden voor de FNV om hoog in te zetten bij het sociaal overleg tussen werkgevers, vakbonden en kabinet. Eerder deze uitzending uh, sprak ik met Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. En nam ik wat mogelijke maatregelen met hem door. Om te beginnen: de hoogte en de duur van de WW.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 Uh, en toen ook een aantal concrete dingen. En daar heeft de minister inderdaad middelen voor beschikbaar. Die zullen we ook uh, uh, graag mee helpen invullen. Zoals uh, de jeugdwerkgarantie voor jongeren zonder werk en niet meer een opleiding. Aldus Lea Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Jeroen de Jager in Kuik bij Nijmegen. Waar werkzoekenden op een banenmarkt met bureaus een baan proberen te vinden. Dat is allemaal het beleid van Den Haag. Hè? Um, is dat een beetje aan de uh, mannen en vrouwen, de jonge werkzoekenden besteed? om hier uh, te speeddaten en een baan te vinden. Ja, het gaat mondjesmaat, Tim, moet ik zeggen. Ik heb een kleine steekproef gedaan. Uh, het zijn wat potenties die hier uh, ontstaan. Nog niet direct echt een, een, een baan, direct... Uh... Uh, wat wel, en dat is een rare constatering, uh, hier aan de hand is dus vorige keer... een maand geleden werd hier ook gespeeded. 150 uitnodigingen de deur uitgedaan. En toen stond de rij hier voor het gemeentehuis. U bent van de sociale dienst hier, hè? Ja, ik uh, ben van de sociale dienst, maar ze stonden in de hal, letterlijk bijna met de benen buiten. En nu is de werkeloosheid gestegen, zou je denken, weer 150 mensen uitgenodigd. En het zijn er minder. Het zijn er inderdaad minder, ja. Minder, die komen speeddaten. En hoe moeten we dat verklaren, Monique uh, Genovaatse? Ja. Kunnen we niet verklaren. Kunnen we niet verklaren hè? Nee. En dat nee. is raar. Ja, dat is raar. En uh, het valt ons nu in één keer op. Dus we gaan dat toch eens even kijken waar dat door komt. Of zeggen mensen misschien wel... we komen maar niet meer, want er is toch geen werk. Nou, daar geloof ik niet zo in. Mensen nee. blijven altijd kansen zoeken om aan het werk te komen. U bent van het UWV? Ja, ik ben van het UWV. U moet mensen bemiddelen? Wij gaan mensen bemiddelen. Jullie gaan het druk krijgen? Wij hebben het al druk ja. en wij gaan het nog drukker krijgen. En wij zullen ook steeds meer in moeten zetten op begeleiding... in het vinden van werk. Ja. Wat we hier zien dus is uh, in het uh, gemeentehuis van Kuik allemaal kamertjes met uh, glazen wanden, uh, openstaande schuifdeuren waar ja, uh, bemiddelingsbureaus, uh, uitzendbureaus uh, heel kort mensen ontvangen. Hoe effectief is deze manier van uh, uh, begeleiden naar werk? Hij blijft erg effectief. Het gaat om de bovenkant van de markt. Dus de mensen die zich met name recentelijk hebben ingeschreven. Die zelf nog kracht hebben om zelf aan het werk te komen. Die mensen worden hier opgepakt door de uitzendbureaus. En hebben in de regel dan heeft zo'n 70% toch nog kans op werk. Oh ja. en tot nog toe was dat nu, toe het slagingspercentage. Was dat een slagingspercentage. En de mensen die na drie maanden nog werkloos zijn. Die pakken wij intensief op. Ja. Dus u probeert binnen drie maanden mensen naar werk te begeleiden. Want anders gaat het jullie echt veel extra werk kosten. Ja, daar niet alleen voor. Het gaat er ook om dat als mensen net werkloos zijn... dat ze de meeste kansen hebben ja. om snel een baan te vinden. En wat merkt u nu? van? Want we hebben die... Uh, werkloosheidscijfers van vandaag, hoger dan ooit, hoger dan in de uh, afgelopen 30 jaar. Wat merkt u daar nu al van? Wij merken dat wij steeds moeten investeren om mensen... die wat langer dan uh, drie maanden werkloos zijn, te helpen met het zoeken naar een baan. Mm. En onze contacten met de werkgevers moeten we steeds beter in controle hebben omdat dat de mensen zijn die ons kunnen helpen om onze mensen aan het werk te krijgen. En ik hoorde u eerder zeggen, want wij staan dan tussendoor met elkaar te kletsen... Uh, dit zou wel eens het punt kunnen zijn, want we zien het weer aantrekken. Vertel, ja, want zien... daar wachten we natuurlijk allemaal op, op dat teken van hoop. Maar wat wij zien is dat door de samenwerking met de werkgevers... wij toch steeds meer baanopeningen krijgen. Dat komt enerzijds omdat we heel erg investeren in de relatie met die werkgevers. Anderzijds komt het dat er toch weer een sprankje hoop aan het komen is in bepaalde branches. Waardoor eh, er toch steeds meer mensen toch wel bemiddeld worden. Ik sprak met mijn collega van de gemeente en die gaf ook aan... dat aan de poort veel mensen toch aan het werk geholpen worden. Maar dat kost wel enorm veel energie en tijd. Mm. En ondertussen moet u bij de gemeente, ik had uw naam niet genoteerd... Mijn naam is Richard Rongen. Uh, steeds meer uitkeringen verstrekken. Ja, dat begint steeds meer op te lopen, ja, dat klopt inderdaad. Maar wat we nu op dit moment vooral zien, veel meer aanvragen vooral. En gelukkig stijgt het aantal uitkeringsgerechten nog niet zo hard. Maar aanvragen voor? Een uitkering, ja, een Maar ja, dan gaat het toch aantrekken? Ja, dat, dat betekent dat er steeds meer klanten gaan komen die een uitkering willen hebben. Het worden drukke tijden voor de mensen die op die arbeidsmarkt nog ja, die laatste pogingen moeten ondernemen... of anders inderdaad die uitkering moeten gaan verstrekken. Tim? Dat is uh, een hoop tegen beter weten in op dit moment met de cijfers zoals die bekend zijn. En vorige week hebben we natuurlijk de ramingen van het CPB vanuit uh, Kuik in Nijmegen. Dankjewel Jeroen voor je bijdrage. Straks Herman Koch, de Engelse vertaling van zijn boek Het Diner is net uit in Amerika. En komt zomaar binnen op nummer 9 in de bestsellerlijst van de New York Times. Dat zijn nog eens even cijfers om mee voor de dag te komen. Wat voor getallen en lengtes heb jij, Jolanda van der Velden? Bij de uh, Nog twintig files als ik zo goed kijk, Tim. Maar goed, nieuws over de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Die is weer helemaal open, althans, dat was die helemaal open. Er staat nu een uh, bus met pech, die blokkeert één rijstrook. Daardoor richting Zaanstad, tussen Osdorp en de Koentunnel, zes kilometer. Veel mensen moesten vanwege de afsluiting omrijden via de Ring Zuid. Daar staat tussen Westport en Alfred Rij zeven kilometer. Dit is het NOS-Journaal, met Tim over. Ik. Sinds de zomer hadden ze ruzie met elkaar. De twaalf olifanten in Dierenpark Emmen. Maar aan dat geruzie komt nu een eind. Vier onruststokers moeten gedwongen verhuizen naar een dierenpark in Osnabrück, Zo'n 125 kilometer verderop in Duitsland. Tot teleurstelling van sommige bezoekers. Hallo. ik krijg nog mijn een plattegrondje mee? Dat is heel fijn. Mocht u nog terug naar de andere locatie, kunt u hier een stempeltje behalen. Oké, okay, super. Dat is een fijne dag. Het is vakantie dus druk, ook in het dierenpark Emmen. In de speeltuin, in de vlindertuin. Maar ook bijvoorbeeld bij de olifanten. De olifanten hebben hier een apart eilandje met een gracht eromheen. En veel mensen staan er te kijken. Dus dit zijn wel de grote dieren dat je leuk vindt. Dat kan je niet bij de kinderboerderij zien. En nou, nou ziet het er allemaal redelijk vredig uit. Maar deze groep moet gesplitst worden. Sommigen gaan weg. En waar gaan ze heen? Naar nou, Osnabrück, Want zij maken ruzie met elkaar.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 En zo klinkt ze. Olifantenverzorger, dat was zijn uitspraak. Gerwin Lamant in een bijdrage van Rienk Kamer. De verhuizing van de vier olifanten is gepland voor eind volgende maand. Kijken we nog eventjes naar de bestsellerlijst top 10 van de New York Times. Deze week nummer 1 tot en met 8 zal ik u besparen. Maar op nummer 9 vinden we The Dinner. Verscheen twee weken geleden in Amerika. Maar u hebt het misschien al gelezen, want het is de vertaling van Her Het Diner. Herman Koch, goedenavond. Hallo, goedenavond. Zo, nummer 9. Ja, ja, ik vond het ook wel uh, uh, verrassend. Ik hoorde dat uh, vanochtend. Uh, uh, we, ja, het is toch wel erg bijzonder als je opeens in, de, in, de be, in bestseller blijkt te gaan worden in uh, Amerika. Ja, want, want daar hou je denk ik je staatsdroom geen rekening mee. Uh, nee, niet echt. Nee, zeker niet als je begint aan dat boek te, aan dat boek begint te schrijven. Dan denk je, nou, misschien heb ik, had ik een goed idee en heb ik een goed boek geschreven. Maar de vlucht die het daar nagenomen heeft... Uh, had niemand uh, kunnen voorspellen en ik ook niet. Want wat betekent dat nummer 9 op de bestsellerlijst van de New York Times? Hoeveel boeken zijn dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat heb ik eigenlijk nog niet uh, gevraagd. Kijk, Ik weet wel dat de eerste druk van het boek daar 65.000 exemplaren is. Dus, maar ik neem dus aan... Uh, ik denk dat zij, want ik heb de uitgever wel al een paar keer aan de lijn gehad... en e-mailcontact, maar ik heb nog geen één keer rechtstreeks deze vragen gesteld. Okay. Dus ik, ik neem aan dat ze misschien wel moeten gaan herdrukken. U hebt al zoveel boeken verkocht. Die rekensom die is nu, nu niet meer nodig om even, even na te gaan hoeveel boeken dat dan zijn... en, en nee, natuurlijk ook wat, wat het oplevert. Nee, maar ik vind het wel een vraag die, die ik mezelf ook wel stel. Ja. Ik heb hem alleen, vergeet ik hem steeds te stellen. <lacht> want de eerste druk, 65.000 uh, exemplaren, die zijn al, al verkocht? Of is er al sprake van een tweede druk? Nou, dat is, juist, dat is juist wat ik niet weet. Ik, ik neem aan dat het dan, als het nu nummer 9 staat. en misschien een beetje, nog een tijdje in die top 10 blijft uh, op en neer gaan. dat het er dan wel meer worden, ja. Ja, want hebt u verder publiciteit gedaan in de Verenigde Staten? Nou, ik ben uh, in oktober ben ik er een tijdje geweest. en heb ik een aantal journalisten. en uh, mensen daar ontmoet. ook van uh, Boekwinkel en Boekwinkelketens en zo. En eentje die er wel erg. Wat belangrijk was, is dat ik een interview heb gedaan... Uh, hier, gewoon vanuit de studio in Amsterdam... met uh, National Public Radio. En Dat is een uh, programma, een soort uh, morningshow... waar het een luisterdichtheid heeft van 15 miljoen. En daar zeggen, dus, dus, dus, zeg is maar de hele bevolking van Nederland... en daar zegt, zeggen ze dan van... dat is ook typisch het boekkopende publiek... wat naar zo'n programma luistert. Dat scheelt. Maar, ja, dat en scheelt. En dat, in, dat interview was... Uh, dat ging goed, dat was uh, leuk, daar was iedereen heel enthousiast over. En dus, zij zeiden meteen na de uitzending, dat was dus een paar dagen geleden, die uitzending, nou, maar misschien een week geleden was het te merken dat er massaal uh, gekocht werd. Ja, is het nou de bedoeling om weer naar Amerika te gaan... en dan het succes verder, uh, ver, verder te voeden? Nou, alleen als er iets heel uh, zinvols is, is... laten we zeggen, als er echt een, een, een belangrijk programma televisieprogramma... waarvoor je er wel echt naartoe moet... maar ik vind het op zich wel leuk als het zonder zou lukken. Als je gewoon denkt, nou, ik heb wat publiciteit gedaan, wat radio... ik doe veel interviews, nu per e-mail en per telefoon... voor geschreven pers en tijdschriften en zo... Als ik daarbij kan laten, vind ik het prima. Maar... Ja, lekker makkelijk is ook. dat, hè? Maar stel dat Oprah Winfrey erachter komt dat ik uh, doping heb gebruikt tijdens het schrijven van het diner, dan. Uh... Dan bent u wel bereid om te gaan huilen, bij Maar ben ik bereid om dat daar even een eindje te laten? Ja. Natuurlijk. Zeg, in diezelfde New York Times, we hebben het over de bestellenlijst, was de recensie niet bepaald uh, uh, nou, lovend, oogstrelend, fantastisch te noemen. Maar dat is nee, dezelfde... helemaal niet Nee, nee. Nee, en uh, ja, ik, ik zou natuurlijk, ik, ik moet eerlijk zijn en zeggen dat ik liever een hele goede recensie had gehad in de New York Times. Aan de andere kant was hij wel weer heel uh, uh, interessant en misschien ook wel, uh, om het zo maar te zeggen, interessant uh, doordat het zo controversieel werd gezegd dat het op morele gronden eigenlijk dat boek iets verwerpelijks had. Ja, en een, een, een, veront... een langgerekte lang stunt, uh, ziekelijke karakters, een onverteerbare moraliteit van, van de hoofdpersonen. Ja, precies. Lekker. En dat, is, dat, is een soort, dat is het soort recensie die ik in Nederland en ook daarbuiten tot nu toe nog niet gehad had. Dus een bepaalde morele verontwaardiging die je ook uh, bij, bij boeken in het verleden als Lolita van uh, Nabokov zag. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen na het lezen van zo'n kritiek denken... hé, hey, een boek met, uh, met moreel verwerpelijke karakters, daar wil ik graag wel wat meer van weten. En zeker als het dan uit het verre Nederland komt. Nou, nummer 9 op de bestsellerlijst. We gaan kijken wat het volgende week gaat doen, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Het moet wel omhoog. Het moet, het moet enorm omhoog, ja. Ik was ook een, iemand anders wees mij erop dat ik de enige niet-Amerikaan in de bestsellerlijst was op dit moment. Dus we moeten Nederland een beetje hoog houden daar. Bij deze, we doen het. The Dinner, Herman Koch. Dank u wel, fijne avond. Oké, okay, bedankt, Dag. En uh, etenstijd natuurlijk voor ons allemaal bij het Radio 1 want wij zitten er doorheen. Het is bijna half zeven. Aan tafel gaat Joost Eerdmans in Capelle en IJssel met Avondspits. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. Als jullie er doorheen zitten, dan nemen wij het uh, graag over. Dank Dank je wel. Uh, ja, zonder eten overigens, maar dat, uh, dat laat uh, onverlet dat mensen die aan tafel zitten wel de radio aan mogen houden. En uh, avondspits uh, gaan beluisteren, want uh, we gaan het hebben over moskee-internaten. Eh, terwijl de inkt namelijk amper droog is van die strenge integratiebrief van minister Ascher, gaat hij volgende week al om de tafel met verschillende gemeentebestuurders... van gemeenten waar honderden kinderen vanaf 12 jaar worden opgevoed in moskeeën. Eh, jarenlang werd er onder andere in Utrecht en Rotterdam getolereerd namelijk... dat kinderen in brandgevaarlijke en vergunningloze moskee-internaten moesten slapen. Dat vind ik niet alleen gevaarlijk, maar ook heel slecht voor de integratie van die kids. En ik zeg daarom, kinderen horen niet in een moskee te worden opgevoed... Belt u mij uw reactie maar door. Dan kan op 0800 1121 de lijnen gaan in Kapellen nu open. Of tweet vrolijk mee via hashtag eens of hashtag oneens. Tot zo naar het nieuws.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 De AEX heeft de koerswinst die dit jaar is geboekt weer prijsgegeven. De Amsterdamse beursgraadmeter sloot vanmiddag op 336,38 punten. Een daling van 2,10 procent. Beleggers maken zich zorgen over de Europese economieën.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 Vleesgroothandel Willy Selten in Os mag morgen weer open. Het heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gezegd... tijdens de behandeling van het kort geding dat Selten had aangespannen. De NVWA legde de productie bij het vleesbedrijf vrijdag stil. De toezichthouder vermoedde dat Selten paardenvlees mengde met rundvlees... zonder dat op het etiket te vermelden. De vleesverwerker zegt dat een bedrijf alleen gesloten kan worden... als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Daarvan was volgens Selten geen sprake. De NVWA erkent dat nu ook. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert-Ingsta. Er is vrij veel bewolking. Op sommige plaatsen valt ook een beetje sneeuw. Maar vanavond en vannacht klaart het grotendeels op. In het warre gebied trekken wel wolkenvelden van zee binnen. En een enkel sneeuwbuitje blijft daar mogelijk. Koelt af naar min 3 tot min 5. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien. Vannacht meest matig. Windkracht 3 tot 4. En morgen beginnen we op veel plaatsen met zon. Maar later ontstaat weer veel bewolking. In het noorden...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 Aan WB Verkeersinformatie. Met 12 files is het bijna gedaan met de avondspits. Bij elkaar nog 35 kilometer file. De meeste vertraging bij Amsterdam. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Staat tussen de knopen de Nieuwemeer en de Koentenol 6 kilometer. De rechter reishoek is er dicht. Daar staat een bus met pech. Veel mensen moesten vanmiddag omrijden. vanwege de afsluiting bij de Koentenol. via de a 10 Zuid. Daar staat nu tussen Westpoort en Rij 7 kilometer. Verder is het langzaam rijden stilstaan op de A27. Utrecht richting Breda. tussen Noordloos en de Brug bij Goor ik hem 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Kinderen horen niet op te groeien in een moskee internaat Goedenavond. Verbaal geweld en een dosis gezond verstand is de mix voor weer een nieuwe aflevering van Avondspits. Wel WNL 0800 1121. Eind vorig jaar berichtte de NRC dat in diverse grote steden in Nederland honderden kinderen van 12 jaar en ouder in moskeeën worden opgevoed. Enkele van deze moskee-internaten staan in Rotterdam en bleken brandonveilig te zijn, en hadden ook geen vergunning. Minister Ascher wil nu dat er toezicht op deze privé-internaten komt. Zoals dat ook is geregeld bij de schippersinternaten en in de kinderopvang. Maar daarmee is hij er voor mij niet. Het punt is nou juist dat het hier niet om een schippersinternaat gaat, maar om een gebedshuis. Moskee-internaten moeten we helemaal niet hebben in Nederland. Ze onttrekken zich aan ieder toezicht, ook aan pedagogisch. Toezicht. Niemand weet in welke islamitische leer deze kinderen daar onderwezen worden. Die kids moeten uiteraard gewoon naar een Nederlandse school. Lodewijk Ascher kan volgende week dus meteen de daad bij het mooie woord... uit zijn integratiebrief voegen. Kinderen horen niet in een moskee te worden opgevoed. Wel WNL 0800 1121. Welkom bij een nieuwe editie van Avondspits van WNL. Zometeen de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge van Jeugd gaat reageren. En ook Yassine Elfkouder... El Forkani, dat is een jongere imam en ook woordvoerder van het contactorgaan. Moslims en overheid, die is het zeker niet met mij eens. En u kunt meedoen op 0800 11 21 of via de Twitters. Dat doet u hashtag eens of hashtag oneens. Pieter Nel zegt mij oneens. Tenzij dat gebeurt onder goed toezicht van de overheid is er niets mis mee. En Stefan zegt wel eens, bij voorkeur moet geen enkel kind in wat voor internaat dan ook opgroeien. Ik ga naar de eerste bellen, dat is Abdul Harry, als ik het goed zeg. En hij komt uit Amsterdam. Goedenavond Abdul. Goedenavond. Ja, vertel. Ik ben het uh, oneens met de uh, stelling. Ja. Um, ik ben wel van mening dat, uh, ja, uh, dat er goed toezicht moet komen. En dat, uh, ja, dat we samen moeten kijken naar een oplossing. En niet uh, ja, de internaten uh, sluiten. Want uh, ik denk dat uh, ja, ieder kind, uh, ieder mm. mens... Uh, uit vrije wil ook zijn eigen geloof mag beoefenen. En ja. Um, ja, daarmee ook gezegd dat... Uh, die ja. in mijn optiek uit liefde bestaan. Jij bent moslim? Ik ben zelf islamitisch, ja. Ja, nee, maar is, schrijft, schrijft de, de, de islam dat voor dat, dat kinderen in een gebedshuis uh, onderwezen moeten worden? Nee, de, de, um, um, ja, het gaan naar de moskee, dat is, uh, dat is goed. Ja. Um, het eerste, de eerste openbaring is ook uh, ikra, dat is lees, hè? dus leer, onderwijs. Hmm. En dat. Uh, ik denk als je dan in een land uh, met een vrije wil van meningsuiting... Um, ook moet aanpassen aan uh, de wet- en regelgeving... Um, en ook aan de, uh, de normale andere vakken hè, die ernaast ja. komen... en als dat samen uh, gepaard kan en uh, ja, iedereen kan daar... Ja. Nee, leven, denk ik dat uh, dat, nou, dat een oplossing is. Nou, ik ga zo meteen de wethouder vragen van Onderwijs Rotterdam of die, dat die waarborg er is. Dat die, die moskee-internaten ook het juiste onderwijsprofiel hebben. Maar ik wil jou wel vragen, uh, of waar, waarom het gebeurt? Hè? Waarom sturen moslims hun kinderen naar een moskee uh, om, om daar uh, onderwijs te krijgen? Wat is, wat is daar het nut van? Waarom niet naar een gewone school? Uh, normen en waarden. Um, um, de islamitische, norm ook, nou, ja, ja, islamitische normen en waarden? Islamitische normen en waarden, maar ik denk als je die op de juiste manier interpreteert, dat je die ook uh, kan toepassen in de Nederlandse samenleving, waar, we, Noem, uh, ja, waar je ja. toch in de grote steden ook uh, kan spreken van een multiculturele samenleving. En noemen ze een, een norm en een, waard die niet is, een waarde die niet is opgenomen in onze, zeg maar, oud-Nederlandse cultuur, en wel in de islamitische, die die kinderen meekrijgen. Wat Noemen ze wat? Nou, ik vind het wel een mooie vraag uh, die je stelt. Want uh, ik denk dat, uh, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ja. Respect voor andere mensen. Um, respect voor zowel man als vrouw. Um, uh, onderwijzen. Hè? Homo's dus, en hetero's? Uh, respect voor andere mensen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Je mag een mening hebben en uh, dat volgens jouw religie uh, beoefenen. Ja. Dus um, ja. zolang, uh, je, je kan er tegen zijn dat iemand homo is. Maar je kan diegene wel met respect behandelen. Ja, nou, nou vraag ik me dan meteen af of dat op een goede wijze wordt onder, onderwezen dan in zo'n moskee. Dat, daar zou ik mijn vraagtekens al okay. bij stellen. Nou, dan, ja? dan, dan uh, dat zou ik graag willen weten, eigenlijk van jou, uh, hoe je dat zou willen zien. En dan zouden we nou, samen naar de Nou, Dat ze gelijkwaardig krijgen. zijn, homo's aan, uh, ja. aan hetero's. Ja? En dat vind, vind jij ook? Ja, ik vind niet, uh, ik ben niet als mens, en dat schrijft de islam ook voor, je bent niet uh, uh, als mens uh, bevoegd om een ander mens te veroordelen. Dat lijkt je in principe over aan God. Ja, ik vind dat, dit, vind ik dan het, dit vind ik dan niet duidelijk. Dit vind ik dan, dan, dan omheen draaien. Maar Abdul, weet je wat het punt is? Als jij zegt die westerse waarden zijn in feite ook de islamitische waarden. En ik ga ja. ervan uit dat jij dat ook, ook meent. Dan zou je zeggen, stuur die kinderen dan naar gewoon een Nederlandse school. En niet naar een moskee. Dat, uh, dat kan jouw mening zijn. Ik, uh, ik ben van mening dat wat nee. uh, anders voor ook kan. Ja, nee, is samen. Jij denkt ja. er anders over. Abdul, ik ga zo naar de wethouder. Dus als je blijft blijf luisteren, dan kom je, dan kom je ook die antwoorden tegen. Ik vond het mooi dat je belde. Dat zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel. Abdul. Nee, okay, merci. 081121 1121 geeft uw mening maar. Ik zeg kinderen horen niet op te groeien in een moskee-internaat. Eerst koffie twittert oneens. Katholieke internaten moeten we ook niet hebben in Nederland. En die zijn er ook bijna niet. Ik ben het nagegaan. Volgens mij zijn ze er helemaal niet meer. Uh, onttrekken zich ook aan toezichtmisbruik bewijst het. Uh, dat is allemaal in de verleden tijd. En helaas zijn die moskee-internaten een beetje van de tegenwoordige tijd. Dat is ook precies het probleem waar we in zitten. Uh, Mark Logge zegt eens, ten dele eens. Er is ook geen internaat in de kerk. Ze moeten wel het recht hebben om les te krijgen... Naar de Koran. Paso Doble zegt avondspits Eertmans helemaal mee eens, gewoon naar school. En Peter Deeman zegt oneens, want in geen enkel religieus internaat, waarom het onderscheid naar mosliminternaat. Nou, ik heb dat uitgelegd aan het begin. Ik ga naar Hugo de Jonge, hij is uh, wethouder te Rotterdam en hij doet daar onder andere portefeuilles jeugd en onderwijs. Uh, Hugo, goedenavond. Goedenavond. Zeg, jij gaat volgende week overleggen met minister Ascher. Uh, meen ik hè, over de moskee-internaten. Ja, zeker. Uh, wat ga je aan hem vragen? Nou, wat wij, wat wij hebben gezegd als college is dat het wenselijk is dat hier een, een vorm van toezicht ook mogelijk wordt. Kijk, dat is natuurlijk toch een beetje het bijzondere. Dat we in die hele discussie die we hebben gehad over die moskee-internaten... hebben gezien dat, dat er eigenlijk niet echt een, een wetgevend kader is op grond waarvan je toezicht zou kunnen houden. Ja. Er is, er is, dat is er wel voor de kinderopvang, dat is er ook voor, voor jeugdzorginstellingen bijvoorbeeld... Maar voor een vergelijkbare setting, hè, dus waar kinderen ja. dus eigenlijk de hele week ergens anders blijven uh, dan onder het directe toezicht van hun ouders thuis, uh, uh, ja, daar is eigenlijk uh, niet echt iets in de wet voor geregeld. En wij vinden eigenlijk dat dat wel noodzakelijk zou zijn. Precies, want jij zegt, het moet net als met de dagopvang voor kinderen, het moet zijn zoals bij de schippersinternaten, die er geloof ik nog wel bestaan, moet het ook toezicht hebben, ook al worden die moskee-internaten privaat gefinancierd. Hè? Dat heeft ja. volstrekt niets met publiek geld te maken. Nee. Um, ik heb mijn stelling gericht op de integratie. Maar als je nogal mee van de toren blaast met zijn brief... Uh, die, die gisteren kwam, of eergisteren, vind je dat niet ook? Dat, je, dat de minister zich daarover moet buigen van... is dit wel goed voor de integratie van die honderden kinderen... die dus niet naar een gewone Hollandse school gaan... maar op een moskee onderwezen worden? Nou kijk, ik heb, ik heb uh, daar eigenlijk twee dingen van gezegd... ook in de gemeenteraad. Kijk, er, zijn, er spelen hier twee dingen. Het eerste is, het zou mijn keuze als ouder niet zijn... Uh, laat ik daar helder in zijn. Maar mijn particuliere keuze is ook niet zo heel erg relevant. Uh, als wethouder heb ik te staan voor de keuzevrijheid van ouders. En daar sta ik ook echt voor. Ja, en maar ook voor de integratie, als... denk ik toch? Daar, je wil ook zeker dat, dat, dat kinderen op een goede Want uh, ik kwam net met Abdul in de discussie terecht van tussen homo's en hetero's. En ja, wat God beslist. Weet je, dan vraag je je toch af wat voor onderwijs krijgen die kinderen in die moskeeën? He? En in eerste. Misschien is het goed om te zeggen, ik ben er geweest. Hè? Want het is altijd Kijk. wel goed. Je leest erover in de krant natuurlijk. Ja, wat um, jij ziet is niet te... misschien wat er altijd gebeurt. Maar oké, okay, vertel, wat heb jij gezien? Nou, ik, ik, net als jij ben ik als wethouder wel regelmatig op werkbezoeken. En inmiddels kun je wel ongeveer heen kijken... tussen, tussen wat geacteerd is en wat echt Oké. Okay. Dus ik denk dat ik het goed heb gezien. Vertel. En wat mij daarin opviel... Uh, uh, dat is dat, uh, dat wat ik had gedacht eigenlijk. Dat ik, ik ben met ouders in gesprek geweest natuurlijk over het waarom van hun keuze. En wat ik dacht eigenlijk is dat een deel van de ouders het ook uit een soort van verlegenheid, handelingsverlegenheid zou, zou hebben gedaan. Die keuze voor dat moskee. Ja. Dat ze toch een beetje met een ingewikkelde puber in het haar zaten. En uh, ja. dachten van, wat, wat kan ik daar nou mee? Weg ermee, ja, zeg, um, ja. En dat is mij dus eigenlijk gebleken dat dat gewoon echt niet aan de orde is. Het is, het zijn, het is een zeer overtuigde keuze van ouders om hiervoor te kiezen. Ouders zijn ook uh, heel erg betrokken eigenlijk bij, uh, bij, het, uh, bij het onderricht, zeg maar, wat daar is. En, en, en ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat... had, je, had je een indruk, Hugo, als ik mag onderbreken... dat het onderwijs op dezelfde wijze... dan gaat het om de, de, de, de aardrijkskunde, geschiedenis, uh, taal, rekenen, met een bord, bij wijze van spreken, voor de, voor de klas... dat het klassikaal op dezelfde wijze... Dat is het goed onderwijs? Laat ik gewoon zo vragen aan je. Is het goed onderwijs wat in die moskeeën gegeven wordt? Nou, dat weet ik niet, maar wat, wat relevant dat, is... Dat hier. weet je niet, maar, ja, maar je bent wethouder, wat, toch? Wacht even, wacht even, wat relevant is hier? Ze gaan gewoon naar normale scholen. Ze gaan overdag gewoon naar, naar uh, uh, laten we zeggen... keurige christelijke en openbare scholen die de stad Rotterdam rijk is. Uh, en in de avonduren uh, zijn ze dan, in plaats van thuis, zijn ze... Uh, nee, dat, op, bedoel dat ik. Op, op, ...op dat internaat. En daar worden ze geholpen met, met hun huiswerk... Daar, uh, uh, uh, daar komen ook ouders helpen met het huiswerk. Maar hebben ze ook ja, zeggen, hebben een professionele precies. begeleiding, zoals ze dat dan zelf uh, noemen. Van, van bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleiding. Dus daar moet je ja, aan denken. De leerplichtigen hebben het dan inderdaad over. Da da da daar ben ik mee. Want er komt ook een tweet binnen van uh, Ton Nijs Wat doet de leerplichtambtenaar met kinderen die naar moskee-internaten gaan? Ze voldoen toch niet aan de leerplichtwet? Kun je daarop reageren dan? Ja, nee, daar zit dus dat misverstand. Ze gaan dus gewoon naar normale scholen overdag. En euh, euh, zoals euh, de rest van Rotterdam en van Capelle en andere plaatsen euh, na hun school een kopje thee gaan drinken bij moeders thuis. Euh, gaan deze kinderen gaan naar het interview? Precies, dat is voor exact, me, exact dus dat voor is... de kinderen in de, in de leerplichtfase, zeker, dat zeg je goed. Nou vraag je dan toch af, de, de, de punten die we dan hebben, die jij misschien wel ziet, maar waar waar, waar waar mensen van het idee van hebben, gaat dat wel goed daar s'avonds, met, met de Koranlessen? Dat zie jij niet als een afbreuk aan de integratie van die kinderen? Nou kijk, de, de, een van die moeders, eh, ik heb deze vraag natuurlijk gesteld. Want eh, natuurlijk wel eh, denk je van ja, kijk als je uit school komt ga je dus alleen nog maar met Turkse leerlingen om vervolgens. En is dat dan een geweldige bijdrage aan de inspiratie? Dus die vraag heb ik natuurlijk zelf ook. En toen ik die daar stelde uh, vorige week... toen zei een van de moeders... ja, maar toen mijn zoon nog niet op dit internaat zat... toen kwam hij thuis en zat hij bij ons aan tafel. Gewoon s'avonds. En daar zit ook niet de hele samenleving aan tafel. Hè? Dus daar zit ook on alleen ons eigen gezin. Dus ja. dat even ter relativering. Maar inderdaad, het, het, je, je, je, je hebt wel een setting... waarbij je natuurlijk uh, allemaal uh, ja, met Turkse jongens... of met Turkse meisjes bij elkaar zit. Dat is zo. Ja. Uh, en tegelijkertijd, dat is natuurlijk thuis ook vaak zo. Dat is zo. Hugo, ik ben blij dat je aan het Lijn was hier verduidelijkt... Toch, uh, op een goede manier. En je geeft een, een reactie, ik wil zeggen. Succes volgende week aan tafel bij minister Ascher Samen wel. met je collega uit Utrecht geloof ik. Oké, okay, Hugo de Jonge, bedankt. Rotterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd. Gaat dus om die kinderen gewoon naar school gaan in hun leerplichtfase. Maar daarbuiten, s'avonds, naar die moskee. Daaronder zullen ze ook langere tijd uh, vertoeven, denk ik. Buiten de leerplicht, wet, uh, wettelijke leeftijd om. Stefan Kelder reageert. Eens, avondspits, mits de moslim internaten, de Nederlandse normen en waarden hanteren. Eerst Koffie zegt oneens. Moslimkinderen worden in ieder geval niet... met door ons betaalde busjes naar hun speciaal onderwijs gevoerd. En Maart zegt oneens. Deze kinderen gaan naar een normale school. Zometeen Yassin elf, Koran zeg ik het niet, nog niet goed. Elf voor Kani, jonge imam en woordvoerder van het contactorgaan... moslim en overheid. U kunt nog reageren tot 7 uur, 0800 1121. Kinderen horen niet op te groeien in een moskee-internaat, zeg ik. En ik heb Jos Roodstand aan de lijn uit Maurik. Goedenavond, Jos. Hey, goedenavond, meneer Eerdmans. Ik zit er net een beetje te luisteren... maar ik hoor nu natuurlijk een paar andere dingen erbij komen. Als er wordt gezegd kinderen moeten opgevoed worden in een internaat... Dan zeg ik nee. Maar dat geldt dus inderdaad voor alle internaten. Dus dat ja. is ook, ook voor een katholiek. Maar nu hoor ik dus op een gegeven moment... dat ze eigenlijk gewoon in de avonduren ja. worden ondergebracht in de moskee... En dat ze daarin mogen blijven dus de hele week, dus de ouders die zeggen van nou daar zijn we in ieder geval een beetje vanaf. Ja. Want daar, daar, begint, daar begint het een beetje op te lijken. Dat klopt denk en ik. Denk ik. En ehm... Um, ja. ja ik, ik, vind, ik vind gewoon op een gegeven moment dat als je... Uh, je moet gewoon goed opletten wat ga je die kinderen op een gegeven moment bijbrengen. Ja. En we weten dat er, dat er een aantal mensen zijn en ik ben... Ik werk met heel veel buitenlandse collega's gelukkig. En, maar ik weet dat er een aantal mensen zijn die bepaalde ideeën hebben over uh, uh, ja, lesbische mensen, homofiele mensen. En dan denk ik bij mij ja. van, nou, oh, dan begint mijn nekhaar een klein beetje overheen te staan. Nou ja, daar ben je niet de enige. Dat denk ik, Jos, dat, dat, zijn zorgen. dat zijn zorgen. Jos Rootson, dankjewel. We gaan gauw nog even naar Bellers kijken, want die komen mooi binnen op 0800 1121. Wim Duinkerke uit Beilen. Ja, u spreekt met Wim Duinkerke uit Beilen. Nou, ik heb zelf op een internaat geweest in verband met, met een herfofliesversteking. Maar uh, er was een internaat van professor, professor Willem Mina gewoon in Amsterdam, ja. het instituut Amsterdam. Ja, een internaat kan heel mooi zijn, maar er moet een duidelijke indicatie mee zijn een uh, medische reden ja. vind ik. Of, een justitieel internaat, daar kan het ook weer zijn: ja, dat een kind uit huis geplaatst worden, omdat hij het niet zo weten gedragen. En moeilijkheden veroorzaakt dat je uit huis geplaatst moet worden. Maar het kan ook zijn omdat ouders niet goed voor de kinderen ja. zorgen. Uh, uh, oh, dus ja. voor orthopedagogie, justitie, ja. dat zijn gegronde redenen. Maar godsdienst is geen gegronde reden voor een internaat. Ook niet om kinderen op te bergen in een kostschool. Om zomaar van de kinderen af te zijn. Ik vind ouders horen zelf. Ja. de kinderen groot te brengen. Ik vind dat je het goed zegt, Wim Duinke. Bedankt, want inderdaad, dat, als je op Wikipedia kijkt... naar die lange lijst van internaten, is ongelooflijk. Met namelijk, bijna alle zijn al gestopt inmiddels. Die bestaan niet eens meer. De oude rooms katholieke kosthuis enzovoort. Het gaat met name, het gaat met name om, de, uh, om een enkeling uh, die inderdaad met buitenlandse kinderen... of zelf in het buitenland werkt enzovoort, dat die internaten nog bestaan. Maar het lijkt me ook inderdaad... Een, een, een religie als basis voor een internaat lijkt mij helemaal niet goed. En zeker niet in dit moeilijke multiculturele wereldje... waar wij met elkaar in leven. Dus ik zeg, kinderen horen daar niet in op te groeien. Ik uh, ga naar Yassin El Forkani. En hij is, uh, zoals gezegd, jongen-imam. Goedenavond, uh, Yassin. Goedenavond. Yassin, um, ik zeg... Nou, wat ik zeg, kinderen horen niet op te groeien in een moskee-internaat. Wat zeg jij? Ja, nou ja, inderdaad, kinderen horen lekker uh, thuis uh, op te groeien. Lekker in een warme nest. Uh, bij hun ouders, bij hun uh, uh, familie. Uh, en op het moment dat de ouders ervoor kiezen om allerlei... Uh, tijdsbesteding uh, uh, instituties op te zetten om de kinderen een goede educatieve steun te geven. Hmm. Dan vind ik het best wel oké okay dat de ouders ervoor mogen kiezen om hun kinderen naar een educatief centrum te brengen. Ja, de, de wethouder maakte net duidelijk dat het inderdaad gaat om, om een echte avondinternaat. Dat, dat, hoop je, dat hoop je echt, dat het niet zo is dat kinderen van school gehouden worden. Um, we gaan dus naar een gewone school met aanvulling in de avond. Welke normen en waarden zijn daar zo cruciaal, vind jij Jassine, die daar s'avonds worden onderwezen in, in die moskee? ja, kijk, ik, ik heb zelf een aantal internaten bezocht. En, en, uh, of, of ik heb zelf een aantal studiecentra's bezocht. Want dat, zo, zo noemen zij ze, dus geen internaten. Mm -hmm. en, en ik merk daar dat uh, juist heel erg de focus gelegd wordt op de educatieve kant. Dus jongeren uh, moeten zo goed mogelijk presteren op school. Die worden uh, discipline aangeleerd. Met, met de ouders kijken ze heel goed mee of ze hun huiswerk uh, ja. uh, goed doen... of ze goed ondersteuning krijgen. Want uiteindelijk het einddoel is dat ze goed op school moeten gaan presteren. En dat is voor mij, naar mijn mening, voor onze samenleving... in de huidige tijden alleen maar perfect. Als we vooral kijken weer naar de uitspraken van meneer Asser... normen en waarden zijn ja. belangrijk. Nee, maar, maar dat ja, klinkt mooi, als zien. Alleen ik vraag me af, is het goed voor de integratie? Als, als, als, als jonge moslims... Uh, S'avonds nog eens extra eh, onderwijs krijgen, volgens de Koran blijkbaar. Of, ja, maar, maar u heeft mij dan niet goed begrepen. Dat is een eigen invulling die u nu geeft. Ik heb gezegd dat uh, in, in, in de studiecentra's, hoe ik ze heb bezocht... en wat ik heb meegekregen, dat er helemaal geen religieus onderwijs is. Het gaat om, om huiswerk, het gaat dat je het goed op school moet doen. En ik weet niet of u dat niet goed vindt... Als een bijles, om, bijles bedoel je? ja. Ja. Een vorm van bijles van... dan kunnen we het bij een beetje... oké, okay, dat is een uitleg die ik nog niet eerder heb gehoord... moet je zeggen, Jassien. Ja. Als een soort ondersteuning voor, van de leraar... of de leraar moet een beetje worden geholpen. Zo. Nee, ja, nee, kijk, het gaat erom dat, dat, dat de jongeren... soms niet uh, de ouders in staat zijn om een goede educatieve ondersteuningprogramma te bieden. Nou, die ouders hebben ervoor gekozen om een studiecentra op te zetten waarin de educatieve ja. ondersteuning gewoon komt. En, en dat is wat ik ook heb gezien naar aanleiding van mijn verschillende bezoeken, bezoeken die ik heb gebracht aan uh, de studiecentra. Dus je bent eigenlijk enthousiast en je vindt ook dat ze ondanks de, de zorg die er zijn over brandveiligheid en zo dat moskee-internaten gewoon prima moeten blijven bestaan? Ja, nee. Op het moment dat alles correct is en dat, uh, dat alle, alle wetgeving ook voldoet en dat het pedagogisch klimaat goed is, dan is het alleen maar een toegevoegde waarde voor onze samenleving. Yassine El Forkani, je hebt het duidelijk gemaakt: uh, oneens met mijn stelling, woordvoerder van het contactorgaan Moslims en overheid is Yassine. En u kunt al meedoen op hashtag eens. Hashtag oneens op Twitter. Serman zegt helemaal mee eens, maar dat moet gelden voor alle soort geloven en niet alleen de islam. Willy Keller zegt oneens. Denkt u in een staatsschool of katholieke school worden de kinderen niet hersens gespoeld? Opvoeding is een persoonlijke. Zaak. Ik ga naar de Wellers, die komen mooi binnen, rollen hier op het eerste scherm. Ik heb Malika Anderlein uit Amersfoort. Goedenavond. Hai, goedenavond. Dag Malika. Hi. Reageer maar. Uh, ja, ik ben het mee oneens. Ja? Omdat ik vind, uh, ik vind dat geloof niks te maken heeft met integratie. Ik vind dat het de keuze is van de ouders zelf. Um, je moet daar gewoon vrij in kunnen zijn. En um, ja, of je nou in de avond op straat of je bent bezig met je geloof. Ik snap niet waarom dat een probleem moet zijn. Jij zegt geloof heeft niets te maken met integratie. Nee, vind ik niet. Dat vind Ik wel Ik ben, zelf... ja. en ik ben prima geïntegreerd. Ik heb een baan, ik werk, ik doe leuke dingen met mijn vriendinnen. Ja. Ik snap niet wat geloof met uh, integratie nou, te maken Nou, laat ik heeft. zeggen, de interpretatie van geloof kan wel iets, denk ik. En dan de interpretatie van met name de islam... kan toch een groot, grote barrière zijn voor, voor, een, voor een goede integratie? Hoezo? Met wat dan? Nou, ik denk dat we dat wel merken, toch? Nee, ik vind het van niet. Oké, okay, nou ja, we hebben. Want wat, houdt... Ja. Hem slim? wat houdt hem tegen om te integreren? Nou, Niks? ik vraag het me elke dag af. Wat dan? Wat, wat vindt ja, ik dan? weet niet wat, wat, wat het tegenhoudt, maar het blijkt toch elke keer uit studie. Nou, je hoeft de brief van Asher maar te lezen en het ja, maar, komt zelfs van linkerzijde nee, ja. op je af. Het is niet het geloof wat het tegenhoudt. Als je zegt cultuur. Ja, oké, okay, maar. maar... Te tegen, dat is wat anders. Maar geloof houdt integreren. Niet tegen. Daar kunnen we nog. We hebben al vaak uitzendingen over, over besteed. Maar dat zullen we zeker meer doen. Malika, we laten hierbij, want we praten over internaten. Dank je wel voor je belletje. Artje Vromans zegt: oneens pure stemmingmakerij. Met goed toezicht moet dit kunnen. Dit toezicht ontbrak ook bij de katholieke internaten. Met alle bekende gevolgen. Kinderen horen niet op te groeien in een moskee, zeg ik. Um, Jacqueline Rietberg uit Amsterdam. Ja, hallo. Um, ik zit al mijn, uh, mijn hele werkzame leven in de kinderen en ook in moeilijk, moeilijke kinderen en makkelijke kinderen. En ik vind dat kinderen het soms heel erg goed doen op internaten. Bovendien heeft mijn eigen zoon het eigen verzoek op een internaat gezeten vier jaar op de zeevaartschool. Die, hij zegt het is het beste wat me ooit heeft kunnen overkomen. Natuurlijk moeten die internaten voldoen aan de werknormen en brandveilig ja. zijn en weet ik wat allemaal. Ik denk dat het voor een aantal kinderen... en lang niet voor iedereen, maar voor een aantal kinderen... echt heel erg goed is in geval. Voor de ritme, structuur, uh, dat ziet u ja, dan ja. bijna... In, ja. ja, een voorbeeld. En uh, uh, soms, soms kan het ook heel goed zijn... en het zegt niks over de ouders en niks over de kinderen... Okay. dat kinderen en ouders eventjes uit elkaar zijn. Bovendien denk ik dat mensen... in dit geval begrijp ik dat het vooral om Turkse mensen gaat... maar dit maakt op zich niet zoveel uit. Als Turkse ja, kinderen... Dat... Eerst ja. kunnen opgroeien in hun eigen cultuur en hun eigen cultuur heel goed leren kennen. En als dat ook dan met de Koran is, nou, wat mij betreft prima. Dan kunnen ze later veel beter integreren. Nou, dan dan dat weten we... ze veel beter wie ze zijn. Dat was de lijn Lubbers. Integratie door emancipatie heeft niet echt gewerkt, moet ik zeggen, mevrouw Dieterbergen. Maar we laten die we laten bij. Dank u ja. zeer. Uh, Bedankt ja. voor het inbellen. We gaan naar, uh, even kijken, mevrouw. Nee, sorry. Meneer Ahmed Magrani uit Hengelo. Ja. U heeft... ja goedenavond. Komt u mij? Ja, ik hoor je zeker. Komt u binnen? Ja, meneer Joost Heedmans, goedenavond. Goedenavond. Wat ik, uh, ja, wat ik eigenlijk over het internaatverhaal wilde u meegeven, is dat u zich uh, niet goed voorbereidt op uw eigen stelling. Want? Want u geeft in het begin aan dat deze jongeren die op het internaat zitten niet naar de dagelijkse school heen gaan. Nou, dat. En... Ja, wat de leerplichtige betreft, heeft u daar gelijk in? Oh, ja. Hoort u mij nog? Ja, ik hoor ja, dat ging om de leerplichtigen. Dat, dat, dat heeft de wet ook verklaard. Het gaat om de, dan de avondstudies. Er zijn natuurlijk veel kinderen die buiten de leerplicht... daar waarschijnlijk wel de hele dag uh, zijn. Maar gaat u door? U heeft er zelf opgezeten, begrijp ik? Nou, voor zover ik het weet is de meeste internaten... Turkse, Marokkaanse internaten, 80, 90 procent... die jongens nemen gewoon deel aan uh, de reguliere school. Uh, MBO, HAVO, uh, HBO zelfs. Die nemen daar gewoon dus aan deel. Ja, oké. Okay. Meneer Maradier, daar laat ik het bij dan. Hans Baas zegt oneens, persoonlijke keuze. Al vind ik persoonlijk internaat alleen nuttig wanneer de ouders geen alternatief hebben bijvoorbeeld bij, bij schippers. Ik ga nog snel naar Ron Dingemans uit Den Bosch. Ja, met Ron Dingemans, goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. Ja. En uh, ja, er is ook wel eens een keer ergens zo'n internaat geweest. En het bleek dat ze werden voorbereid, uh, dat ze ook misschien voorbereid kunnen worden om te vechten voor de jihad en de sharif. En waar bleek dat? Nou, dat is ooit in één uh, vandaag. Is daar ooit een reportage over geweest? Dat dat, uh, dat ook wel eens uh, dingen ja. gebeurde die niet klopten. U zegt in de gaten houden, meneer Dingemans. Dat is uh, uw pleidooi. Dank u. U sluit daarmee de bellers af. Met veel oneens, moet ik zeggen. Mensen die het er niet mee eens waren, belden flink in. Uh, en uh, de twitters waren, denk ik, 50-50. Ik vond het een, een, een, een mooie discussie. Met de wethouder en, uh, en Yassine erbij. Uh, op Twitter zie ik nog Shark komen met nog wat verduidelijking nodig... voordat ik mijn mening vorm. Ik ben nog niet voor of tegen nou Shark. Blijf nadenken. Misschien kom je morgenavond met een reactie... en dan hebben we het over iets heel, heel anders. Nu gaat verder kunststof met daarin regisseur Guido van Driel. Omroep WNL is morgen weer te zien. Vanaf 7 uur op Nederland 1 met vandaag de vrijdag. Daar in ieder geval John van der Heuvel, misdaadjournalist... en hoofdredacteur van de Nieuwe Revue, Erik Nomen. Deze en andere uitzending van Avondspits kunt u blijven terugluisteren... op www.omroepwnl.nl/avondspits. Morgenavond weer terug om half zeven met daarin... een Avondspits aandacht voor de Filipijnse jeugd... die onze werkloze chauffeurs van hun baan afhouden. Graag tot morgen. Fijne avond. Morgen van zeven tot acht, Manjaren. Alles maar dan ook alles over de wonderbaarlijk lekkere keuken van topchef Otto Otolenghi. The food of Jerusalem is all about big flavors, lots of colors and it's very, very fresh. Luister naar Mandjaren morgen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Toneelgroep De Appels speelt volle maan.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 Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op kiosera solutionsnl wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Dit is Radio 1.